De Hoge Raad neemt maatregelen om een stuw meer aan strafzaken weg te werken. Er komen steeds meer cassatieverzoeken binnen en daardoor is een flinke achterstand ontstaan. Twee raadsheren krijgen nu tijdelijk een andere functie. Ze gaan een half jaar lang werken als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Dat zijn adviseurs die uitspraken voorbereiden. De Hoge Raad hoopt zo ongeveer 300 extra strafzaken te kunnen afhandelen.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 Het is vrij druk op de weg, ondanks de vakantieperiode. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop het Eemnes en Afrik-Bunschoten, 7 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Nieuw-Vennep, 7 kilometer. De A9 Diemen richting Amstelveen voor Oudekerk en Amstel 4. Op de ring van Amsterdam tussen knoop het Amstel en Amstel Slotenvaart, 6 kilometer. Op de A10 West richting Zaanstad voor de koen 4. Op de A10 Zuid. Tussen Oostdorp en Duivendrecht 8 kilometer richting Amersfoort. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor Nooddorp 6 kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is de rijbaan helemaal dicht tussen Nooddorp en Knoopend Prins Klausplein. Er staat 8 kilometer file. Op de A15 de rotterdam europoort verspijken 4. A20 Hoek van Holland Gouda. Voor de Knoopend de Prinsplein 4 En voor Moordrecht 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik raak steeds maar weer onder de indruk van die stem van Lionel Richie. Of het nou in zijn oude uitgaven zijn of in de laatst verschenen cd's. Steeds word ik weer geraakt door, door de stem van die man. Hoog en laag, dat kan hij allemaal bereiken. En daarnaast ook nog eens een keer de Prachtige teksten die hij zelf geschreven heeft. Onder andere in Stuck On You van een CD die uitkwam in uh, 1983. Toen ook nog op LP. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit zijn de Dixie Chicks. Zij stonden ook in de top 40. Alweer even geleden, maar ze hebben toch hoge ogen gescoord, hoor. Long Time Gone. Door die dames helemaal zelf geschreven. Eigenlijk is het Country Music, hè, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Maar dat kan ook wel in het programma Muziek Want u weet het, hè, ik ben ook de presentator van een programma... wat u kunt beluisteren bij uw eigen favoriete omroep. Het eh, programma Country Track. En als we toch bezig zijn met de Country Music... dan nog maar eentje erachteraan. En ik kan u er ook bij vertellen dat ook dit in de top 40 gestaan heeft. Toen was het nog niet zo bekend onder de naam Country Music... Prachtige stem met prachtige begeleiding van instrumenten. Ik heb het over Alison Krause en haar Union Station, The Lucky One. You're the lucky one, so I've been told. As free as a wind blowing down the road. Loved by many, hated by none. I'd say you were lucky cause you know what you felt. I don't care in the world, not over inside. Every all right, so you're the lucky one. the jack of all Ik Wat ik daarnet zei over die Lionel Richie, dat geldt ook een beetje voor deze man, hoor. Hij heeft ook heel wat LP's uitgebracht, daarna ook nog heel wat CD's. Ik heb het natuurlijk over Stevie Wonder. MUZIEK Zijn ook te horen op uh, CD's, hoor, zij het dan als uh, gastartiest, als backingfocus of soms ook nog op zijn mondharmonica. Tefke Mirakel, zo noemen ze hem in België, wordt er wel eens gezegd. George Michael. Brother, can you spare me a dime? En natuurlijk, life. Hè? Maar dat heeft u al gehoord aan het gigantische applaus. Once I built a railroad, made it run, made it race against time. build a railroad Now it's done Brother Can you spare a dime Once I build a tower To the sun Brick and rivet and line Once build a tower now it's done brother can you spare a dime once in Kakisu a million boo Zou hij het nog echt nodig hebben, hoor, deze George Michael, om aan zijn broer te vragen: Can you spare me a dime? Oftewel, heb je een paar centen, noemen? Zuiderburen. Tjadé, King of Sorrow. wijntje langzaam uh, uit uw speakers, hè. Chardé. Kent u het nummer van uh, uh, uh, Engel Gabriel? Dat nummer van... Uh van Toon Hermans, kent u dat nog? Ik heb het regelmatig gedraaid. Hè. Nou, het wordt hier nou een keer niet door die Toon Hermans uitgevoerd, maar door Renit Vriezen. Een man die uit Nederland komt en uh, hij vindt nummers van Toon Hermans zo ontzettend mooi dat hij gezegd heeft van die wil ik eens een keer op een cd zetten. En dan kon dit nummer zeker niet aan ontbreken.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 Knielend op het koude zij. Nu zit ik diep te denken Wat het bierde toch zou zijn Dat deed ik vroeger nooit En daarom ging het toen zo fijn Ik steek nog wel eens een kaarsje aan En ik sla nog wel eens een krui. Maar het gaat toch niet zo lekker meer als vroeger bij ons thuis. Toch heb ik wel eens heimwee.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 Nou, wat u de mooiste versie vindt, dat laat ik natuurlijk helemaal aan u over. Dat bent u van mij gewend. Pauw de, Pau de leeuw, voor mij, ja, die komt nu Pauw de Leeuw. Die heb ik nu eh, op het eh, lijstje staan, omgedraaid te worden. Maar die u daarnet hoorde, dat was natuurlijk eh, niet, eh, niet die Pauw de Leeuw. Maar eh, wat gebeurt hier natuurlijk nou allemaal? Ook niet die toon Hermans. Maar die eh, Renit Vrieze. Ja, het gaat niet zoals ik helemaal wil hier eh, met mijn cd-spelers. Dus dan maar dit.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 ...heeft het geschreven voor Nesty... ...een moment zonder jou. Ik zal u even uitleggen wat er daarnet allemaal gebeurde. Ik heb uh, pas geleden een dubbele... ...cd-speler gekocht. Alleen dat ding... ...dat uh, geeft nogal problemen... Al maar daarnaast, die dingen waren ook verder gestart. En nu heb ik hier twee cd's staan omdat het ding wat problemen geeft. Heb ik hem dus terug moeten brengen naar de importeur. En nu heb ik hier weer twee CD-spelers staan die niet verder gestart zijn. En daardoor kan het wel eens een keer misgaan. Want dan zet ik dus een schuif open, verwacht ik dat er geluid komt. En dat komt dan gewoon niet. Want dan moet ik dus met mijn vinger weer naar zo'n knopje op start drukken. Om Pauw de Wereld te starten. Een ander van je zegt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 Het leven te gaan, draag dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Nooit vergeten en jij bent dus niet slecht. Wat ook een ander van je zegt, liefde denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. Draag dan je liefde voortaan diep in mijn hart. Liefde voor diep in mijn hart. En nou kan ik de CD gewoon door laten lopen, want dit is zo'n uh, compilatie-CD met alleen maar mooie nummers erop. Hè? Dit herkent u beslist, hè? Vaker gedraaid, maar dan de studio-uitvoering. Ik heb nu dus een live-uitvoering van Heb ik je ooit gezegd van Cluzeau? En kan ik kan u verzekeren, ik woon op de 16e etage van een appartementgebouw in Tilburg. Maar als ik dit draai, kan etage 1 meegenieten. Heb ik ooit gezegd dat ik u ga? Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen.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 Het is een wonder hoe jij zo'n effect hebt op mij En je straalt als de zon Aan het eind van de dag Zie ik steeds weer die lach op je mond. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief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 Heb ik ooit gezegd dat ik je lief ben? Heb ik ooit gezegd jij bent de vrijheid? Want je laat de zon weer schijnen, doet de pijn. Verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou aan jou. Je doet de pijn verdwijnen, laat de zon weer schijnen. Je maakt me beter, ik hou Jean Blouten op uh, Mondharmonica. Je zou bijna zeggen dat is Toet Stillemans, maar nee hoor, het is Jean Blaute dus. En uh, de mensen zijn helemaal niet uh, boos als ik een keertje zo ga draai, hoor. Want vaak kunnen hun de muziek ook wel uh, waarderen. En dit is dan weer de stem van uh, brandend zand Anneke Grunlo in... Into each day, some rain must fall. Nou, vandaag voldoende, hoor. This bar minder, mag ook wel, een beetje minder uh, regen in je leven, een beetje meer plezier. Elton John en Brian Adams Sad Songs Say So Much Vorig jaar is hij overleden, op veel te jonge leeftijd, op 50-jarige leeftijd is Michael Jackson overleden. En uh, ja, nou komen er natuurlijk allerlei cd's uit met uh, muziek van Michael Jackson. Er is weer een nieuwe cd van hem verschenen met oud en nieuw werk waar uh, ja, de kinderen van Michael Jackson dan weer van zeggen van... Nee hoor, dat is niet door onze vader gezongen. Dat zijn allemaal covers die daar gezongen worden. Maar ze kunnen nog verder gaan. De die komt net binnen, mijn vrouw, en die zei tegen mij... ...je hebt een nieuwe cd binnengekregen van uh, Honey Wagon. En toen dacht ik, wat is dat nou? A tribute to Michael Jackson. Aan het begin van dit programma draaien ik al country music. Nou, nu is het dan weer bluegrass music. Met muziek van Michael Jackson. Dit is hun uitvoering van Thriller. It's close to me. And something evil's lurking in the dark Under the moonlight You see a sight that almost stops your heart You try to scream But terror takes a sound before you make it You start to freeze As horror looks you right between the eyes You're paralyzed This is Thriller, Thriller Night And no one's gonna save you from the beast about to strike You know it's Thriller, Thriller Night, thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight You hear the door slam and realize there's nowhere left to run All through the night I'll save you from the terror on the screen I'll make you see Van Brian Clark, Laura Ellis. Dat zijn de mensen van Honeywagon. En zij hebben dus een tribute uitgebracht voor Michael Jackson. En ja, of u het echt nou mooi vindt, ik denk als u echt een fan bent van Michael Jackson... Dat, uh, dat u denkt bij uzelf van, nou nee, dat hoeft voor mij niet zo. Ik uh, besef ineens dat het vandaag, dat ik uh, dit programma zit op te nemen... de elfde van de elfde is. Dus ik dacht bij mezelf van, een klein beetje carnaval, dat mag wel hoor. Die man die werd wakker met een spieker in zijn kop Het was weer bij een uit de hand gelopen Hij dacht ik poets mijn tanden mis, ging hap ik ervan op Maar achter pakte anders iets. Hij keek eens in de spiegel en hij gaf een gulle lach Zijn polyester eethoek was ik wiet Hé hey, dag laat ik eens kijken in het glas naast mijn bed met op dat Moest naar de politie om een aangifte te doen. Ze stuurden hem naar de gevonden spullen. Hij durfde niet te vragen, maar wat kon die anders doen? Misschien had iemand het gebracht. Het was niet te geloven, maar ze kwamen met een doos. Vol met kunstgebitjes in elke moot. Hij is toe gaan passen, maar van hem zat er niet bij. Hij was compleet en rat. Hij liep naar de agent, hij vroeg toen aan die vent. Wie, oh wie, heeft mijn kunstgebied gezien? Kunstgebied gezien, zeg, heb jij hem in misschien? Wie, oh wie, heeft mijn kunstgebied gezien? Ik mis zo ongeveer een kandekant. Dit subject is in mijn